Vijf partijen hebben gisteren de hele dag onderhandeld... en daarbij heerst steeds optimisme, ook toen bleek dat het nachtwerk werd. Minister De Jager merkte daarover op... dat er bij dit soort onderhandelingen altijd het geval is. Het akkoord bevat voor 12 miljard euro aan bezuinigingen en lastenverzwaringen. En daarmee moet in 2013 het begrotingstekort worden beperkt tot 3 procent. CDA-lijsttrekkerskandidaat Henk Bleker noemt de kritiek op hem... van partijprominent Herman Wijfels onder de gordel... In het programma Knevelen van de Brink zei Bleker dat Wijfels zich uitdrukt op een manier die niet paste bij het CDA. Wijfels zei gisteren dat Bleker niet de nieuwe leider van het CDA moet worden, maar zijn toekomst vooral bij zijn ponies heeft. Ook vindt Wijfels dat Bleker een ethisch dubieuze rol speelde bij de totstandkoming van de gedoogcoalitie met de PVV. Bleker zei dat Wijfels na de vorming van de gedoogcoalitie Maxime Verhagen een dolkstoot in de rug heeft gegeven en volgens Bleker is hij nu kennelijk zelf aan de beurt.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 Daarvoor was hij drie generaties lang van de Oranjes. Stadhuider Frederik Hendrik kocht de steen in 1641... voor 80.000 gulden van het Franse Koningshuis. Het weer, enkele buien en overdag ook opnieuw buien. Het wordt zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Het Martijn Middel en Engel Oostoon. Goedemorgen. Het is woensdag 16 mei. U luistert naar Nu al wakker van Omroep WNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. Wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. We praten dit uur met hoogleraar fiscaalrecht Willem Vermeent over het noodfonds ESM. Want hoe zijn de kansen voor dit fonds? En voor de hele zieke kinderen die thuis wonen is het vandaag een bijzondere dag... En ook is het verantwoordingsdag. Het gevallen kabinet moet zich verantwoorden in de Tweede Kamer. Dat zometeen in Nual Wakker. Het immigratiebeleid is de afgelopen jaren niet strenger geworden. Tenminste, dat beweert Demissionair Minister van Immigratie en Asiel Gert Leers. Maar is dat echt zo? Daarover gaan we het komende uur uitgebreid praten. En dat doen we met Jasper Kuipers, vervangend directeur van Vluchtelingenwerk Nederland. En dan zit dit uur bij ons in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we even beginnen met een korte introductie over u. Hoe kwam u terecht bij Vluchtelingenwerk Nederland? Oh, Dat is wel een hele goede vraag. Uh, ik heb een hele andere achtergrond. Ik kom uit het uh, bedrijfsleven. Ik heb uh, voor een groot Amerikaans adviesbureau uh, gewerkt. En ik dacht eigenlijk van uh, ik ga eens wat anders doen. Ik ga me inzetten voor de samenleving. Uh, en toen kwam ik bij Vluchtelingenwerk terecht. Ik dacht nou misschien doe ik dat een half jaartje, een jaartje en dan ga ik weer door. Maar ik ben blijven hangen ben echt gegrepen door het onderwerp. Maar begin je dan als vrijwilliger of hoe gaat dat? Ik ben niet uh, begonnen als vrijwilliger. vluchtelingenwerk is wel een vrijwilligersorganisatie. We hebben 7000 vrijwilligers. Ik ben zelf uh, als, uh, als beroepskracht uh, begonnen en uh, nou ja, zoals jullie zien uh, zit ik er nog steeds en met veel passie, want het is wel een, een belangrijk vraagstuk. Nou, en, en als vervangersdirecteur uh, directeur natuurlijk ook. Uh, laten we gelijk beginnen over Gert Leers. Hij beweert dat het immigratiebeleid de afgelopen jaren niet strenger is geworden, zeker niet voor kinderen. Wat vindt u daar nou van? Ja, ik, ik snap, meneer Leers is natuurlijk een politicus en uh, die moet het uh, beleid van zijn regering uh, verdedigen. Maar ik denk dat hij toch niet helemaal goed heeft opgelet. Want als je alle maatregelen die uh, de afgelopen, uh, die het dimensionaire regering heeft voorgesteld, uh, bij elkaar optelt, dan zie je toch dat het toch wel een stuk strenger is geworden. Dus dat is niet helemaal waar. Nou, u zegt dat het is strenger geworden, het is dus helemaal niet minder streng geworden. Zeker. Uh, waar, waaruit blijkt dat? Ja, het blijkt uit een scala van maatregelen. Maar wij, wij zien met name dat uh, op het onderwerp wat wij bewijslast noemen... dat daar een grote verandering is opgetreden. Eigenlijk uh, was het zo dat vroeger uh, de overheid ging onderzoeken... of je als asielzoeker recht hebt op asiel in Nederland. En nu zie je eigenlijk dat steeds meer dat de asielzoeker zelf moet aantonen... dat hij dat recht heeft en dat het heel moeilijk is voor die asielzoeker om dat te doen. Ja, want dat is, dat is natuurlijk inderdaad een, een grote verandering. Uh, uh, zijn, zijn er nog andere veranderingen? Dingen waarvan u zegt, nou, dat is, dat is ook een van de dingen die ik kan aanwijzen. Dan, dan snapt u meteen, het is helemaal niet makkelijker geworden voor asielzoekers. Het is juist strenger geworden, het beleid. En nou, er is een belangrijke maatregel die dit, uh, die dit uh, kabinet wil nemen. Is om de, wat we, de categoriale bescherming, een beetje moeilijk woord, uh, om die op te heffen. En dat is eigenlijk de groepsbescherming voor mensen die uit oorlogsgebieden komen. Nou, die maatregel uh, wil deze regering opheffen. En zodat iedereen individueel moet aantonen dat hij uit een gebied komt waar bijvoorbeeld de oorlog heerst. Ja, nou, zometeen gaan we er ook nog verder over praten. En nog verder over ook wat Geert Leers heeft gezegd. Uh, Jasper Kuipers van Vluchtelingenwerk Nederland, dank u wel en uh, tot zometeen. Tot zo. U luistert naar nu al wakker. Het is precies vijf minuten over vijf. En uh, we zijn uw krantenverkoper net voor. Met de nieuwtjes uit de kranten van vandaag. We beginnen met Spits. Megaclaims om implantaten te verkopen, kopt Spits. Advocaten van vrouwen die ernstige gezondheidsklachten kregen door borstimplantaten leggen een megaclaim neer. Dit doen ze zowel bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg als ziekenhuizen en artsen. Ook het bedrijf TUV, die de beruchte piepimplantaten produceerde, kan een claim verwachten. In Nederland hebben naar schatting tussen de 1100 en 1400 vrouwen pipimplantaten. Wereldwijd zijn er dat honderdduizenden. Vele vrouwen hebben gelast last van gezondheidsklachten door lekkende prothesen. Volgens advocaten Santa Xing is er haast geboden met het indienen van klachten en een claim.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 Dus gaan we ermee door. Vooral de, P van de A en de SP zitten hierdoor met de handen in het haar. Wij besteden regelmatig aandacht aan de dag van. Want elke dag is wel een dag van iets. Aanstaande zaterdag is het de wereldwijde voedselrevolutiedag. Reden te meer voor Metro om de Britse chefkok Jamie Oliver te interviewen. Hij roept iedereen op om mee te doen.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 Jezus Hemelvaart wordt eerder als een afscheid ervaren. Predikanten merken dat de kerkdienst op Hemelvaartsdag slecht wordt bezocht. Ze vermoeden dat dit komt omdat het op een doordeweekse donderdag valt... en die dag als kerkelijke dag wordt cultureel minder sterk. Ja. Gezien. En dat was het krantenoverzicht. Deze en vele andere verhalen leest u vanochtend in de Ochtendbladen. Zometeen praten we verder met Jasper Kuipers. Hij is vervangende directeur bij Vluchtelingenwerk Nederland. We hebben het over de uitspraken van demissionair minister Geert Leers. Dat de uh, immigratiemogelijkheden in Nederland voor vluchtelingen een stuk strenger zijn geworden. De Clini clowns zijn dit jaar precies 20 jaar actief in de Nederlandse ziekenhuizen. Maar zieke kinderen die thuis worden verzorgd konden daar nooit gebruik van maken. Tot nu, want vanaf vandaag wordt er een heus Clini Clown College geopend. Het Clini Clown College is een theaterattractie die juist speciaal is voor zieke kinderen die thuis zitten. De directeur van stichting Clini Clowns Hans Geels, is aan de lijn. Meneer Geels, goedemorgen. Ja, het Clinic Clown College... Ik verslik me er nu al in. Het Klinie Clown College. Wat moeten we ja. ons daarbij voorstellen? Ja, um, het Clinic Clown College... wat jullie al zeiden, is een theaterattractie. En kinderen worden door ons uitgenodigd. Um, en komen daar en ze denken dat ze een clownsles gaan volgen. Maar ze stappen eigenlijk in een avontuur. Er zijn twee acteurs die de kinderen meenemen... in een reis door een schoolgebouw... Uh, uh, wat je moet voorstellen uit uh, 1900... Ja, en daar vervallen ze van de ene verbazing in de andere. En ons doel is om het kind, zonder dat het kind het eigenlijk zelf doorheeft, in de hoofdrol te zetten. Kunt u een voorbeeld noemen wat er dan bijvoorbeeld allemaal kan gebeuren? Ja. Nou, je gaat bijvoorbeeld op een gegeven moment in de keuken je een cake bakken. En uh, dan gaan alle ingrediënten rechtstreeks overin in zonder voorbereiding. En... Uh... Wonder boven wonder is er dan uh, uh, na een dansje uh, twee minuten later een echte keek uit overgekomen. <lacht> dat is een mooie, heeft u er nog één? Uh, ja, een klok die het al heel lang niet doet en het kind staat ervoor en uh, in het uh, theaterspel uh, wordt er gevraagd of het kind uh, op de grond zal stampen. En die klok die, uh, waarvan je duidelijk ziet dat hij het al zeker 50 jaar niet doet, die begint opeens uh, van alle kanten te werken. En je, de, de, de kinderen worden ook echt speciaal, er wordt om hun echt een toneelstuk gemaakt, heel persoonsgebonden ja. dus. Ja. Hoe is dat niet moeilijk voor al die clowns, om toch ieder kind toch te, aan te geven van we hebben je in jouw leven verdiept? Ja, nou ja, we bellen eerst met de ouders en vragen een aantal dingen van het kind. Uh, van elk kind heeft een uh, idool en uh, er is ook ergens een hele grote fotogalerij en daar hangt het idool dan ook, uh, ook tussen. En daar wordt het spel om gemaakt. Uh, we doen dit ongeveer 300 keer uh, straks per jaar. En ja, de acteurs zijn er speciaal voor opgeleid om, uh, om dit te doen. Hoe vaak hebben jullie al geoefend? We hebben ongeveer nu zo'n zo 20 tot hey. 30 uh, testkinderen uh, en hun uh, familie door de attractie gehad. Hoogtepunten? Ja, nou ja, een van de hoogtepunten vond ik zelf uh, dat de vader maar bleef uh, vertellen tegen ons uh, de, uh, door de hele reis heen. Dat duurt zo'n anderhalf tot twee uur. Dat wij ons niet realiseerden wat wij hun uh, als familie cadeau hadden gedaan. Dat is ja, mooi. ja, dat is wel een hoogtepunt. Ja. Het college is natuurlijk speciaal voor zieke kinderen thuis, om wat voor soort ziektes hebben we het dan? Ja, uh, wij wij zijn eigenlijk nooit zo van de ziekte. Wij, wij, wij gaan af uh, op de zorg. Wij vragen aan de zorg eigenlijk of zij willen voortdragen. En het gaat er voor ons eigenlijk om. Uh, welke uh, ja, kinderen en hun familie... of als een kind wil, mag hij ook zijn schoolplaats... Uh, voor welk kind het heel belangrijk is... dat hij samen met zijn omgeving... uit die bezorgde situatie wordt gehaald. En, uh, wat ja, wat wij voor situaties altijd zijn op... dat dan? Ja, uh, het zijn natuurlijk kinderen die... Uh, of leukemie hebben of uh, wat minder bekend is... er zijn ook heel veel zeldzame ziekten in Nederland. Dat soort kinderen, uh, ja, die, die willen we juist uitnodigen... om hun ouders en, en het kind... ...een herinnering te geven die ze niet vergeten. Een prachtige herinnering dus voor de allerziekste kinderen. Uh, vandaag de opening met een heel bijzondere gast. Want jullie zitten niet alleen in de show vol verrassingen... ...maar uh, er is nog een verrassing vandaag, of niet? Ja, we zijn heel erg uh, vereerd dat uh, Prinses Maxima uh, de attractie wil, uh, wil openen. Dat Gaat, is echt. Uh, ze bijzonder. dat doen met een, met een clowns, clownsneus op? <laughs> nee, dat niet. Ja, nou ja, zij is de, uh, de uh, onze prinses. Dus um, nee, ze gaat geen clownswissens opzetten. Maar misschien, ze gaat wel een hele leuke andere <laughs> ja. ja, Nee, goed. Ik geloof niet dat uh, dat zij uh, dat vaak zegt. Maar nee, dat wordt ontzettend bijzonder en heel erg leuk. Nou, misschien gaat ze wel een cake bakken. Dat gaan, we zeker, uh, <laughs> Dat gaan we zeker doen. Het Klinie uh, Klaans College, dus een nieuwe theaterattractie speciaal voor zieke kinderen die thuis zitten. Directeur van Stichting Klinie Klaans, Hans Gils, dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Jonathan van der Broek, Milo hoorde u, en Lidl in de middel. We hebben het dit hele uur over het Nederlandse immigratiebeleid. En om daarover te praten hebben wij in de studio Jasper Kuipers, vervangend directeur bij Vluchtelingenwerk Nederland. Nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. De missionair Mr. Leer zegt dat het immigratiebeleid de afgelopen jaren niet strenger is gaan worden. Jullie zijn het daar niet mee eens. Kun je nog even kort uitleggen waarom? Nou ja, eigenlijk is een scala van maatregelen getroffen door deze regering. die het asielzoekers moeilijker moet maken om toegang te krijgen tot asielbescherming in Nederland. En uh, we hebben het zojuist ook even gehad over he, de bewijslast... die steeds moeilijker wordt voor, uh, voor vluchtelingen... en de groepsbescherming die opgeheven wordt. Maar zo zijn er nog veel uh, maatregelen die we kunnen noemen. Maar wat moet er veranderen? Nou, eigenlijk vinden wij dat, uh, dat, het weer, uh, dat we de asielzoeker en de vluchteling... weer een menselijk gezicht moeten geven. Het, we, het beleid gaat heel erg over aantallen, over versnellen... over terugkeer, over strenger worden. Maar uh, we moeten ook luisteren naar de verhalen die deze mensen te vertellen hebben. En ze ook echt met respect en als individuen uh, behandelen. Kijken we te negatief naar asielzoekers? Wat mij betreft wel, en uh, het helpt ons ook niet. Want uh, een deel van deze mensen mogen hier blijven... en uh, die krijgen er ook last van als ze uh, uh, worden weer tegengehouden... om te kunnen integreren in onze samenleving. En ja, we willen toch uiteindelijk dat iedereen meedoet. Waarin worden ze tegengehouden? Nou, er worden allerlei faciliteiten afgebouwd die uh, asielzoekers uh, die uiteindelijk in Nederland mogen blijven, die noemen wij dan vluchtelingen, uh, uh, helpen om een Nederlander te worden. Er wordt bijvoorbeeld volgende week uh, een, uh, een wet voorsteld naar de Tweede Kamer gestuurd. Die gaat over naturalisatie. Nou, het wordt voor vluchtelingen bijna onmogelijk gemaakt om Nederlander te worden. Hm. De inkomenseisen die daarin staan die zijn gewoon niet te halen voor mensen die uit een oorlogsgebied komen. Nou nee, dan heet hangijzer ook in deze kwestie... zijn toch de laatste jaren vooral de, de kinderen, de jongeren. Ja. Uh, het gaat ook nog niet helemaal goed, ofwel? Nee, we, we zagen vorig jaar was echt het, het jaar van het kind. Een als Sahar en Mauro hebben veel ja. in de media gehaald. En uh, je ziet toch wel dat, uh, dat de overheid daarmee worstelt. Kinderen die uh, jarenlang in onzekerheid worden gehouden... en die eigenlijk hier gewoon uh, naar school gaan... en langzaam het Nederlander worden... en dan toch horen krijgen dat ze terug moeten. Dat is geen goede situatie. Nee, het klinkt als een hele simpele situatie, maar wat, wat, wat gaat er mis? Ja, wat er misgaat is eigenlijk dat we met elkaar uh, niet snel genoeg duidelijk zijn aan het begin. Dus daar, moet, uh, daar ben ik het wel eens met de minister... dat we daar uh, uh, uh, uh, uh, sneller duidelijkheid moeten bieden. Maar als we dan uh, vinden dat, dat kinderen hier uh, mogen blijven... dan moeten we ook ophouden met Johannes en gewoon zeggen je hoort erbij. maar ja. Ja. Mauro is het te lang heen en weer gegaan. Wat mij betreft wel, ja. Nou, u kunt het op deze manier bekijken, maar als ik nou even advocaat van de duivel speel... een strenger immigratiebeleid kan toch ook juist een goed streven zijn... Als het strenger wordt aangepakt, is het minder problematiek? Nou ja, strenger, strenger problematiek. Kijk, uh, we gaan het straks denk ik nog ook wel even hebben over de situatie in de Apel. Maar er zijn heel veel mensen in Nederland die uh, niet mogen blijven, maar niet weggaan. En die de illegaliteit in worden geduwd. Maar ja, uh, waar denk ik dat die mensen uh, uh, gaan doen? Uiteindelijk levert dat natuurlijk ook criminaliteit en onveiligheid op. Dus dat moeten we met elkaar denk ik ook echt niet willen. Want wat gebeurt er nu met deze mensen? Die, die, die komen uiteindelijk in de criminaliteit terecht? Gevangenis nou ja, ja, ja, Je moet jezelf voorstellen, hè? Wat, wat, wat doe je als je geen papieren hebt? Je bent in Nederland, je kunt het land niet uit. Je, je slaapt in een park of onder een brug. Op een gegeven moment denk je, ja, uh, uh, ik, ik steel toch een brood, want ik moet wat. Nou, is het niet, niet, niet, niet beter om dan ook aan de poort strenger te selecteren? Nou, wat ons betreft uh, moet dat zeker. De overheid is in het verleden uh, wel wat laks geweest met het uh, duidelijkheid bieden aan mensen. Mensen die jarenlang in uh, asielzoekerscentra verkeerden. Nou, we zien daar, uh, daar echt een verandering optreden. En uh, wat we ook zien is: kijk, die versnelling is op zich goed, maar we moeten ook de zorgvuldigheid uh, in de gaten houden. En daar uh, loopt er toch wel wat spaak. En jullie willen dat er dus duidelijkheid komt voor de mensen die hier binnenkomen, ook vlucht, vluchtelingen. Ja. Um, maar minder immigranten zorgt ook ervoor dat we ze dus meer aandacht kunnen geven. Zou het geen overschot kunnen opleveren van immigranten? Ja, het is weer een discussie over aantallen... waar ik eigenlijk van af wil, maar we hebben, het, we hebben het eigenlijk nergens over. Als je kijkt wereldwijd zijn er zo'n 40 miljoen mensen op de vlucht... waarvan 9 miljoen, die wij echt nou ja, politieke vluchtelingen zouden noemen... Ja. daarvan komen zo'n 11.000 mensen naar Nederland... en daarvan mag ongeveer de helft blijven. Ja. Als je kijkt hoeveel mensen in Nederland verlaten per jaar... dat zijn zo'n 150.000, dan denk ik van, nou ja... Hoeveel mensen hebben we het nu over? Ja, Goed, laten we het even over een andere brug gooien. Veel gehoord woord in deze discussie. Al heel erg lang is het woord gelukszoeker. Ja. Heeft een negatieve lading gekregen, maar zijn ze erbij? Zitten ze ertussen, de gelukszoekers? Mensen die alleen vanwege economische motieven hier naartoe komen? Dat kan ik niet ontkennen, maar we hebben met elkaar wel een, uh, een procedure afgesproken... waarin we dat heel snel uh, uh, kunnen achterhalen, wat het motief is van mensen. En als mensen echt uh, een gegronde race voor vervolging hebben... op basis van hun ras, uh, politieke overtuiging, geloof... Uh, of, uit, of als ze uit een uh, oorlogsbid komen, dan, uh, dan bieden we ze de bescherming. En anders dan, uh, dan noemen we het reguliere migratie. Ja, er zijn ook mensen die terecht het land uit moeten. Uh, of dat wel zo terecht is bij uh, de mensen die op dit moment... verkeren in het tentenkamp in Ter Apel, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Jasper Kuipers, Vluchtelingenwerk in Nederland, dank u wel voor zover. Je kunt het roken, je touw is ervan gemaakt of je verwerkt het in een cake. En tegenwoordig kun je het in Oestgeest ook in je brood verwachten. Daar is namelijk hennepbrood te komen. Geen alledaagse combinatie misschien, maar volgens echte bakker de Groot... is hennepbrood dat zij verkopen verrassend goed voor je. Bakker Leonard Marks is natuurlijk al wakker. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoeveel hennepbroden liggen er op dit moment in de oven? We hebben er op dit moment hebben we er 80 hebben we er in de oven liggen. Kijk. Schets, schets het beeld eens. Dus hoe, hoe ziet dat eruit? We bakken Dit brood bakken wij op de stenen vloer van de oven. Dus dat gaat met inschietapparaten gaat dat, gaat dat de oven in. En uh, omdat het op die stenen vloer uh, gebakken wordt... omdat het een decimsoort is... is het gewoon een, een prachtig, mooi, ambachtelijk, uh, robuust uh, brood... met een stevige korst, een stevige bijt... wat gewoon meerdere dagen lang uh, lekker vers, lekker houdbaar blijft. Nou, het hele brood ligt nu in de oven. Hoe ruikt het? Het ruikt, uh, ja kijk, ik ruik het niet meer, want ik leef Je bent van de al, uh, zoveel weken, zoveel jaren al in de bakkerij, zeg maar. Hm. Uh, maar ik hoor van, van omstanders, van mensen die dan uh, om ons heen wonen, uh, dat altijd die, die, die broodgeur, dat dat zo'n ontzettend een van de lekkerste geuren is, uh, die bestaan in het leven. En uh, ja, en zo ruikt het eigenlijk een beetje. Ja, dat ruikt lekker, het ziet er mooi uit, het uh, ligt op dit moment in de oven, maar hennebrood, waarom? Ja, aan de ene kant, waarom niet? Het is natuurlijk uh, het hennep is natuurlijk een, uh, een, een, een, een product wat, wat ontzettend gezond is. Ja, ik ben wel vaker in aanraking gekomen met hennep, maar dan, ja. dan niet in, in een vorm die per se ontzettend gezond is. Nee, Hoe zit dat? Nee, daar heb, je, daar heb je inderdaad gelijk in. Het hennep wat wij gebruiken voor ons brood, dat wordt uh, uh, verbouwd in Europa, dat is legaal, hm. uh, sinds 1996. En uh, dat hennepsoort, daar zit, uh, dat is, die is zo gekweekt dat er vrijwel geen THC stoffen in zitten. Ja. En uh, die THC stoffen die zorgen voor uh, de roes. Ja, dus, dus als je zin hebt om even, even lekker high te worden, dan is uh, de, de warme bakker uh, in Oestgeest uh, wellicht niet, niet zo'n heel goed idee. Uh, ja, nee, nee, nee. Het is, onze slogan met dit brood is eigenlijk van, van ja, je wordt er niet high van, uh, maar het is wel verslavend, want het is een ontzettend lekker broodje. Je ja. komt er zeker voor terug. <laughs> het is lekker voor de bij, wellicht ook. Uh, wat, dat, dat hennepbrood, wat, wat doet dat nou precies met je? Nou ja, dat hennep, wat, wat erin zit, is uh, wat ik je net al zeg. Het, we hebben het uh, in een, een dezenbrood gemaakt. Dat ja. is gewoon een, een ambachtelijk uh, brood. Je moet het zo zien als brood zoals vroeger. Uh, dat wordt de laatste jaren in Nederland niet meer uh, door veel bakkers gebakken. Uh, zeker niet uh, in de supermarkten ligt het. Uh, je moet dat echt bij de ambachtelijke bakker weghalen. Zeg maar. uh, en het grote voordeel van uh, de hennep die erin zit... is uh, dat het gewoon ontzettend goed is voor je immuunsysteem van je lichaam. En zeker in het uh, bijzonder uh, je, je zenuw- en je spierstelsel, wat daardoor... Uh, beter wordt, de cel aanmaakt, wordt beter. En hoe reageren de klanten hierop? Uh, ja, de, de, ze begrijpen een beetje de ophef niet, want wij maken uh, constant maken wij nieuwe broodsoorten. We hebben bijvoorbeeld een jaar of, of een maand geleden hebben we een, een, een ontzettend lekker uh, olijvenbrood hebben we geïntroduceerd. Maar ja, dat is olijvenbrood. Uh, dat is niet zo ondeugend als bijvoorbeeld het hennebrood. Dus vandaar dat dit heel veel uh, publiciteit genereert. Um, maar mijn klanten zijn een beetje verdeeld. De een zegt van, oh wat leuk, uh, ik ga het proeven en, en uh, ik neem er eentje mee... Maar ook andere klanten die zeggen van nou nee, er staat hennep op. Uh, nee, ik wil absoluut niet in aanraking komen met hennep. Nee. Dus ja, dat moet je waarderen of dat moet je respecteren natuurlijk. Eigenlijk heel veel ophef om niks, maar het is wel een ontzettend lekker broodje. Dat is wat ik eruit begrijp. Ja, heel veel ophef om niks. Het is natuurlijk nog wel zo dat uh, de politie heeft uh, gisteren uh, een broodje meegenomen. Er werd gezegd dat het uh, in beslag genomen is, maar dat is absoluut niet waar. De politie. Honger? trek. Ze hadden trek in een broodje. Hadden, nee, nee, want dat lieten ze ook... niet dat uh, hebben ze misschien later dat ze dat gegeten hebben. Maar ze hebben dat niet voor de camera gegeten. Nee, maar uh, ze hebben dat meegenomen. En dat wordt nu, uh, of gisteren of vandaag, wordt dat bij het uh, NFI, wordt dat uh, uh, bemonsterd. Hm. Het uh, Nederlands Forensisch Instituut. Ik dacht altijd dat daar moorden worden gepleegd of uh, werden uh, opgelost zeg maar, maar dat is nu. Uh, nu ligt mijn broodje daar. <laughs> ja, en is, ik ben de, heel benieuwd wat er uit gaat komen. Is een spannende zaak. Leonard Marks van de echte bakker, de grote inhoofdstreef. Nu bakt ze vandaag ook weer braan. Dank Zeker. U wel. Zeker.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 Maria Mena. Maria Mena, inderdaad. Mooie muziek voor in de nacht. Het is één minuut voor half zes. Dat betekent dat Anne de Jong, onze nieuwsredacteur van deze nacht, binnenkomt. Gevlogen. Het laatste nieuwsvers van de pers. Anne, ga even rustig zitten. En dan is het tijd voor het nieuwsminuutje. Ja. Het lenteakkoord tussen VVD, D66, CDA, ChristenUnie en GroenLinks is definitief. We zijn eruit, stelde minister Jan Kees de Jager vannacht. Het pakket bevat 12 miljard euro aan bezuinigingen... waarmee het tekort volgend jaar beperkt wordt tot maar 3 procent. Bij NASA sturen ze tegenwoordig geen space shuttles meer de ruimte in... en dus hebben ze tijd en geld voor andere dingen. Volgens de Britse krant The Telegraph is de Amerikaanse space agency bezig... om mensen op asteroïden te kunnen laten landen. Niet voor de lol, maar voor onze eigen veiligheid mochten er levensbedreigende ruimtestenen op ons afkomen... dan kunnen we dat altijd nog afwenden... en uh, kunnen we de ruimtestenen vernietigen... voordat onze eigen wereld eraan gaat. En uh, in uh, mijn eigen programma Nog Steeds Wakker... behandelen we vaak Amerikaanse sporten. En uh, ik kon het toch niet laten om even te kijken naar een NBA-wedstrijd... want in de tweede ronde van de playoffs... staan de San Antonio Spurs en de LA Clippers voor het eerst tegenover elkaar. De Spurs zijn favoriet en staan volgens verwachting voor... In het derde kwart staat het 81-64 voor San Antonio. Tim Duncan is de grote man met 20 punten. En als laatste de Japanse beurs. In Tokio staat er verlies op de borden. De Nikkei staat 0,9% in de min. Het nieuwsminuutje. Dankjewel, Anne de Jong. En het is precies half zes. U luistert naar nu al wakker op Radio 1. En wat wilt u nu weten nu u net bent wakker geworden? Precies. Wat doet het weer? En daarvoor hebben we onze eigen weerman, Stijn van Antwerpen. Stijn, goedemorgen. Goedemorgen. Wat doet het weer vandaag? Ja, vandaag moeten we nog even rekening houden met enkele buien. Morgen op hemelvaartsdag lijkt het daarentegen toch wel heel erg anders te gaan verlopen. Zodra ik meer. Vandaag dus eerst nog enkele buien die lokaal best nog wel pittig uit kunnen pakken. Met mogelijk ook een klap onweer en zelfs ook wat hagel. Maar die buien die worden in de loop van de dag wel een stuk minder. En dan worden ze vanavond en vannacht uiteindelijk ook helder. De temperatuur die daalt dan tot 4 tot 3 graden aan de kust. En misschien zelfs wel 2 tot 1 graden in het binnenland. Nou, dat zijn natuurlijk hartstikke lage waarden. Morgen overdag dan hebben we te maken met flink wat zon. Maar ook later, met name op de dag wel wat sluibewolking, dat dan vanuit het zuidwesten onze kant op komt zetten. Maar op eenelvaartse dag is het dus gewoon droog. De nou, temperatuur die stijgt tot 10 tot 13 graden aan de kust. En in het binnenland wordt het op zijn maximum 15 graden. Maar Stijn, de temperaturen zijn zo laag. Wanneer wordt het nou lente? Ja, nou ik, ik kan je wel gauw verklappen dat het op de, nou, op de korte termijn, als we richting het weekend gaan of in het weekend, dat de temperaturen dan wel langzaam, nou ja wel langzaam richting de 20 graden gaan. En dat we daar volgende week ook nog wel in terecht zitten. Langzaam dus, richting de 20. Ja,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 En niet te vergeten het zogeheten steelpannetje. Wat voor mij toch wel het gekste voorwerp is dat in de ruimte zweeft. Daarom vraag ik mij af, waar komen deze benamingen vandaan? Voor mij zit Peter Polko, promovente sterrenkunde op de Universiteit van Amsterdam. Peter, hoe komen de sterrenbeelden aan hun naam? De namen van de sterrenbeelden op het noordelijk halfgrond hebben hun naam gekregen door de Griekse mythen. En de sterren op het zuidelijke halfrond, of de sterrenbeelden op het zuidelijke halfrond. Uh, hebben naam gekregen door uh, twee, onder andere twee Nederlandse ontdekkingsreizigers: Frederik de Houtman en Pieter Dirk Zoon Keizer. En omdat het twee ontdekkingsreizigers waren, hebben ze een over het algemeen iets functioneler karakter. Zoals. Uh, de winkelhaak. Maar hoe zijn de namen dan van de noordelijke halfrond uh, bepaald? De, sterren, of de sterrenbeelden op het noordelijk halfrond uh, hebben een oorsprong in de Griekse mythen. Bijvoorbeeld de grote beer. Er was een nimf, Callisto. En zij wilde haar leven wijden aan uh, de godin Artemis. En Zeus, de oppergod van de Grieken, die had een oogje op haar en wilde graag uh, met haar naar bed. En omdat zij haar leven had gewijd aan Artemis, wilde ze alleen bij Artemis zijn. Dus Zeus heeft zich uh, voorgedaan, heeft het gedaante aangenomen van Artemis. En heeft op die manier Callisto verleid. Uiteindelijk is daar een zoon uitgekomen, Arcas. En Hera, de vrouw van Zeus, die was daar natuurlijk niet blij mee. Dus na de geboorte heeft zij Callisto veranderd in een beer. Haar zoon, Arkas, werd een jager. En op een gegeven moment zag hij zijn moeder voor zich. Maar ze wist natuurlijk, hij wist natuurlijk niet dat dat zijn moeder was. Dus op het moment dat hij uh, op het punt stond om haar te doden met een pijl... zorgde Zeus ervoor dat beiden in de vorm van een bier... aan de sterrenhemel werden geplaatst. En Callisto is dus de grote bier. En Arcas, haar zoon, is de kleine bier. En een steelpannetje dan heeft hij ook zo'n verschrikkelijke mythe... Nee, het stilpannetje is uh, eigenlijk onderdeel van de grote bier. De grote bier is groter dan de zeven sterren die wij op het algemeen als de grote bier zien. Um, het stilpannetje, dat is het achterste gedeelte van de bier en de staart. Uh, het stilpannetje, dat is een nieuwe naam. Dat is simpelweg omdat die zeven sterren lijken op een stilpannetje. En een stilpannetje bestaat nog niet zo lang. Dus dat geeft wel aan dat het een moderne benaming is voor hetzelfde sterrenbeeld. En de sterren die jullie nu voor het eerst gaan zien, wie bepaalt de naam dan? De sterren die wij op dit moment zien, die zijn over het algemeen erg zwak... zodat je niet met het blote oog kunt zien, anders waren ze al eerder ontdekt. En dat betekent dat uh, er ook zo verschrikkelijk veel zijn... dat we ze geen normale naam meer kunnen geven. Dus in plaats van een naam krijgen ze een nummer. En dat nummer dat, uh, komt door de telescoop die ze ontdekt heeft... Dus de naam is dan de naam van de telescoop gevolgd door de zoveelste ster die die telescoop heeft ontdekt. De namen van de sterrenbeelden die wij kennen komen dus van Griekse mythen. Tegenwoordig zijn de namen veel simpeler bedacht. Ze worden gewoon vernoemd naar de telescoop die ze heeft ontdekt. Zo, heeft u nou ook een vraag die u zelf niet durft te stellen? Laat het ons weten en wij sturen WNL Cecil van de Gift op pad. We hebben een telefoonnummer waarop u onze redactie kunt bereiken... tijdens deze uitzending, dat is 0800-1121, 0800-1121. We hebben het dit hele uur over het Nederlandse immigratiebeleid... en daarover te praten hebben wij in de studio Jasper Kuipers... vervangen, directeur bij Vluchtelingenwerk Nederland. Ja, laten we het hebben over het tentenkamp in Ter Apel... het kamp van uitgeprocedeerde asielzoekers. Er zitten zo'n 150 man, vooral Irakezen en Somaliërs... Ze zeggen dat ze niet terug kunnen naar hun geboorteland... omdat ze hun leven daar niet zeker zijn. Uh, ja, uh, Geert Leers zegt die situatie is onhoudbaar. Uh, meneer Kuipers, waarom, waarom zegt hij dat? Nou, uh, waar meneer Leers uh, gelijk in heeft... is dat deze mensen uh, in principe uitgeprocedeerd zijn. Het zijn ex-asielzoekers. Dus uh, de bedoeling is dat ze, dat ze Nederland gaan verlaten. En uh, de vraag is natuurlijk vooral uh, hoe gaan we dat van elkaar krijgen... En daarover uh, verschillende meneer Leers en ik denk ik wel van mening. Ja, vertel het verschil is in mening... Ja, het, er zit natuurlijk een gemengde groep uh, mensen daarin ter Apel. Uh, je zei het al, afkomstig uit Irak en uh, Somalië. Het ingewikkelde met die landen is dat die landen eigenlijk niet uh, meewerken... met gedwongen terugkeer van hun uh, onderdanen. Dus het is heel erg lastig voor deze mensen om uh, reispapieren te krijgen. Nou, we moeten natuurlijk niet naïef zijn. Deze mensen uh, zullen voor een deel ook gewoon uh, zelf ook niet terug willen... omdat ze het gevoel hebben dat het onveilig is in die landen. Ze zijn daar toch van weggevlucht? Ze zijn daar weggevlucht. Uh, uh, ik las het toch even weer na. Uh, er geldt ook een negatief reisadvies... Uh, Nederlanders gaan natuurlijk ook niet naar die landen. Kamerleden mogen daar niet uh, naartoe op dienstreis. Dus het zijn ook geen, geen echte veilige landen. Maar uh, het is een gecompliceerde situatie, omdat uh, deze mensen uh, uh, niet terug uh, uh, willen, misschien niet terug kunnen. En in ieder geval uh, niet bezig zijn met, met teruggaan, omdat ze gewoon uh, van dag de dag moeten overleven op straat. En tot die tijd ook inderdaad rechteloos op straat staan. Ja, dat is, het, uh, dat is het ingewikkelde van de situatie. Kijk, uh, we kunnen natuurlijk niet voor de hele groep uh, spreken. Een deel van deze mensen komt uh, regelrecht uit de gevangenis. De Nederlandse overheid ziet eigenlijk ook geen, uh, geen uh, oplossing... om deze mensen terug te sturen. En wat ze dan doen, is dat ze de mensen op straat zetten... en zeggen, ja, u dient het land te verlaten. Maar de vraag is dan, hoe dan? Ja, en... dat is eigenlijk een ontzettende schok voor die mensen. Want hoe lang zijn ze hier al? Nou ja, een deel van deze mensen heeft ook gewoon uh, in het verleden wel asiel gehad. Hè. Irak is natuurlijk uh, lang in de oorlog geweest. Mensen hebben asielbescherming gekregen. Een deel heeft het horen gekregen dat die bescherming is opgegeven En dat ze het land nu moeten verlaten. Maar ja, dat is natuurlijk al wat. Als je al jarenlang hier uh, woont, werkt naar school gaat. En opeens van de een op de andere dag heel je, je, je toekomst uh, verandert. Ja, ja zo'n 150 man op dit moment in Ter Apel die eigenlijk niet echt een oplossing voor zichzelf hebben, niet echt een kant op kunnen. Dat is een probleem. Het probleem heeft vaak ook een oorzaak. Hoe is het zover kunnen komen? Ja, het oorzaak is natuurlijk eigenlijk dat we, dat we geen sluitend beleid hebben voor, voor dit soort mensen. Kijk, er wordt nu een tipje van de sluier opgelicht. Maar ik durf te beweren dat in heel Nederland mensen in een park, op een bankje moeten slapen of onder een brug. Omdat er eigenlijk geen, geen toekomst voor ze is. En daar moeten we met z'n allen eens over durven praten. Maar waar gaat het aan het begin mis? Is er geen begeleiding? Is dat het probleem? Nou, er is in principe wel begeleiding vanuit de overheid bij terugkeer. Een deel van de mensen die niet mogen blijven in Nederland, die keert ook vrijwillig terug. Er zijn. Vorig jaar zo'n 800 Irakezen vrijwillig teruggekeerd. Maar goed, Irak is natuurlijk een groot land en uh, iedere individuele situatie is anders. En voor een deel uh, van de mensen uh, uh, is die begeleiding niet voldoende gebleken en uh, ja, wordt ze eigenlijk uh, met de harde hand uh, gepoogd het land te verlaten, maar dat werkt gewoon niet. Nee, maar ik kan me voorstellen, ze zijn uitgeprocedeerd... ze hebben geen rechten meer in Nederland. We hebben met z'n allen bepaald, u bent hier gekomen... Uh, u heeft geen recht om hier te blijven, u moet terug. Dat is toch eigenlijk een hele simpele situatie? Ja, het lijkt natuurlijk ook simpel, maar ja, uh, je zult er maar zitten... en uh, je zult maar niet terug durven en je staat op straat. Wat ga je dan doen? Ja, uiteindelijk uh, leidt het ook tot echt on, ongewenste situaties. Je moet je voorstellen dat deze mensen verdwijnen in de illegaliteit... worden misschien zelfs op, op den duur wel crimineel. En waar ja. zijn we dan met elkaar? Ja. Dus, dus wij zeggen, we moeten toe naar een structurele oplossing voor deze groep. En de structurele oplossing is eerst dat die mensen uh, rust geboden wordt. He, je kunt niet van mensen verwachten dat ze direct uit de gevangenis... of direct van de straat uh, gaan nadenken over terugkeer. Dus je moet ze eerst even opvang ja, bieden. Dat, dat klinkt bijna vertroetelend. Zijn dit niet gewoon mensen die een duurtje in de rug nodig hebben? Dat is ook wel zo, maar dat duwtje in de rug, weten wij uit de verring, werkt met name als je die mensen eerst even een omgeving biedt waarin ze zelf ook uh, durven toe te geven dat hun toekomst niet in Nederland ligt. En op deze manier gaan die mensen alleen maar in de weerstand en dan zijn we verder van huis, zeker omdat Irak gewoon niet meewerkt uh, met het terugnemen van de onderdanen. Ja, maar hoe, hoe doe je dat dan? Hoe, hoe, hoe, ja, hoe baan je ze in veiliger ja, vaarwater? Nou, Vluchtelingenwerk heeft ervaring met het begeleiden van deze dat doen jullie. mensen. Dat doen wij onder andere. Er zijn ook andere organisaties voor bijvoorbeeld uh, het IOM, uh, Maatwerk bij Terugkeer. En uh, we hebben een hele goede ervaring bij een positieve uh, oriëntatie op terugkeer. We hebben met elkaar uh, uh, het begeleiden naar een oriëntatie buiten Nederland. Maar dat doe je niet door mensen uh, op straat te gooien en met de harde hand te handhaven. Nou, Zometeen praten we daar verder over. Begin september zijn natuurlijk de verkiezingen. En jullie van Vluchtelingenwerk schreven ook een tienpuntenplan om deze immigratie, dit hele beleid te verbeteren. Daar zo meer over in Nuelwakker. Jasper Kuipers, de, de vervangende directeur van Vluchtelingenwerk Nederland. De een noemt het de redding van Europa, de ander de ondergang van Nederland. Het Europese Stabiliteitsmechanisme, kortweg ESM. Maar veel Nederlanders hebben nog veel vragen bij dit Europese noodfonds. Waar onze minister-president een jaar geleden mee instemde. Willem Vermeend, hoogleraar Europees Fiscaal Recht, kan ons meer vertellen. Meneer Vermeend, goedemorgen. Goedemorgen. Even voor de duidelijkheid, wat houdt het ESM als noodfonds nu concreet in? Nou, Het is een permanent fonds uh, dat bedoeld is om uh, binnen Europa, dus binnen de eurozone, om landen die in de problemen komen, om die te steunen. Er zijn landen die, waar het zo slecht gaat, die kunnen onvoldoende lenen op de financiële markten. En die moeten dan ergens een beroep kunnen doen op financiële middelen. En die kunnen dan terecht bij dat permanente noodfonds. Maar, dat kan niet zomaar, dan moeten ze wel voldoen aan allerlei criteria. Ze moeten een bezuinigingsplan hebben, ze moeten voldoen aan... Uh aan uh, bepaalde ja, bezuinigingsdoeleinden en ook ze moeten laten zien dat ze uiteindelijk tot gezonde overheidsfinanciën komen en als ze daar aan het voldoen kunnen ze het beroep doen uh, op het noodfonds kunnen ze geld lenen. En hoe groot is dit noodfonds? Dat is uh, ongeveer, als in de laatste instantie bijna 800 uh, miljard. En We hadden hiervoor ook al een soort noodfonds, Wat is nu het verschil? We hadden een tijdelijk fonds. We hadden een tijdelijk fonds. Dat uh, was een tijdelijk fonds was dat. Dat was, uh, dat was kleiner. En dat tijdelijke fonds dat er over was, dat was, uh, dat was inzetbaar toen de tijd met uh, ongeveer 440 miljard. Uh, daar is 200 miljard van gebruikt. En het restant wat we hadden is, bijge is toegevoegd aan het permanente fonds. En dat was, uh, op dit moment zitten dat totaal bijna zo'n ja, bijna 8 miljard in. Ja, en dat ESM, dat is een noodfonds uh, dus, maar nu een permanent noodfonds. Ja. Zegt het al, uh, het kan geld lenen aan een land. Maar kan het, uh, nog, heeft het nog meer middelen om landen te helpen? Nou ja, kijk, feitelijk gesproken is er gewoon binnen Europa afgesproken. En dat heet eigenlijk het Stabiliteitspact. Dat is al, dat dateert al heel lang geleden. We hebben afgesproken dat landen die uh, lid zijn van de eurozone... Uh, die moeten hun begroting op orde hebben. Dat is het eerste... En daar hebben we criteria gesteld, en een van de criteria is dat uh, landen een maximaal begrotingstekort hebben, mogen hebben. van 3% van hun nationaal inkomen, van hun BBP-product. Ja. En daarnaast mogen ze een maximale uh, staatsschuld hebben, een overheidsschuld. die niet hoger is dan 60% van hun BBP. En daar moet iedereen zich aan houden. Dat zijn keiharde afspraken, maar je ja, ziet het, in de meeste landen voldoen daar niet aan. Dat heeft ook te maken met de crisis. Nou, Europa heeft een afspraak gemaakt met de verschillende landen, eh, waaronder ook Nederland. Dat, eh, Nederland moet bijvoorbeeld in 2013 voldoen aan die 3%. Eh, maar Spanje, wat er veel slechter voor staat, eh, dat krijgt wat langer eh, respijt om aan die eh, 3% te voldoen. Ja, en wat kost ons dat eh, noodfonds eigenlijk als Nederland? Nou, dat hangt er vanaf. Uh, feitelijk gesproken, u moet niet denken dat het geld echt gestort is. Nee. Het, is niet, het is niet een fonds of een potje waar we geld erover maken. Uh, we hebben toezicht gedaan, we staan garant. Uh, uiteindelijk En we zijn het, uh, we zijn het kwijt uh, als alles als, als, als mislukt. Op het ogenblik zijn we het nog niet kwijt. Maar ja, goed, als, als een land als Griekenland zou omvallen... Uh, stel dat Griekenland uit, uh, uit, uh, uit de euro zou stappen... Ja, ja, dan zal een deel van die schulden waarschijnlijk niet terugkomen. Ja, dan moet Nederland ook zijn bijdrage leveren. U ja, heeft het over de landen die kampen met grote schulden. Is het ja. nood van sterk genoeg? Op dit moment wel. Maar goed, als je kijkt op het ogenblik naar Europa... ja, het gaat niet zo goed in Europa. Maar uiteindelijk is het zo dat de verwachting is... dat uiteindelijk Spanje het wel zal redden. Italië zal het ook wel redden. Uh, Portugal uh, is een probleem. Maar ook daar verwacht ik toch van dat op termijn Portugal ook er bovenop komt. Ierland, een zwakke broeder, dat gaat alweer redelijk. Maar ja, het grote zorgenkind... en dat zien we allemaal ook op televisie in de cijfers... Mm -hmm. is natuurlijk Griekenland. Als Griekenland omvalt, uh, zeg maar... Uit de euro stapt, ja dan uh, zullen een aantal schulden zullen niet meer terugbetaald worden. Ja, en dan zijn een deel van ons geld kwijt. Ja. En uh, als u het even over het algemeen bekijkt, gaat dit noodfonds de wereld redden? Nou ja, kijk, uiteindelijk is het alles voor al die fondsen, het al noodfondsen, zijn natuurlijk geen is er geen permanente oplossing. Nee. Uh, eigenlijk is het zo dat in Europa veel meer samengewerkt moet worden. En dat op het ogenblik, we moeten vooral de economie gaan aanjagen. Uh, kijk, Europa kan alleen maar echt gered worden als we bezuinigingen combineren met hervormingen. en ook met een groeipact. Je moet eigenlijk een drie slag moeten slaan in Europa. Met bezuinigingen alleen komen we niet meer. Want je ziet een toenemende mate. naarmate we meer bezuinigen op dit moment. ja, daar kun je uiteindelijk je economie niet meer redden. Bezuinigingen zijn nodig. Maar je moet daarnaast ook proberen om je economie te laten groeien. Want economische groei levert baan op en levert extra geld op voor de schatkisten van de landen. En naar mijn oordeel op dit moment ligt de nadruk in Europa te veel op het ogenblik op alleen bezuinigingen. Het moet, maar het is te eenzijdig. Ja, met bezuinigingen alleen komen we er niet. Willem Vermeent, dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Het is woensdag, de dag dat de weekbladen uitkomen. We hebben ze alvast voor u doorgenomen en beginnen met een nieuwe revue. Het stoere tijdschrift bracht een bezoek aan de jongens van Satudara... de gevreesde motorbende. Hoewel vorig jaar 56 leden werden opgepakt... wijst voorman Matouhou alle criminele verhalen naar het Rijk der Fabelen. Ze hebben zelf dossiers aangelegd met antecedenten van de clubleden. De advocaat is strijdvaardig. Hij zegt in de nieuwe revue van deze week... we zien wel wat er gebeurt, we hebben vertrouwen in de toekomst. Ook in nieuwe revue... Een een verhaal over het Twitter onder de erotische website. Weet u nog dat chatroulette een hype was? Volgens het Weekblad was dat nog onschuldig. Nu is er cam4.com. Iedereen kan met zijn of haar webcam zich aanmelden. Dat lijkt nog onschuldig, maar dan begint het. Verschillende kemmers vragen geld voor handelingen... en daarmee is het een manier van online prostitutie... waarmee je duizenden euro's per maand kunt verdienen. Volgens seksuoloog Jury Olrichs is er sprake van... betaald voor jurisme, dan wel vergoed exhibitionisme. In Vrij Nederland een profiel van Nederlands bekendste advocaat Bram Moscovich. Hij stapt uit het familiekantoor en begint voor zichzelf. In het weekblad lezen we dat dit er al zit aan te komen. Hij lag steeds meer onder vuur. Zelf is hij makkelijker geworden. In het verleden vond de vriend van Eva Jinek het nog vervelend om maatje te worden genoemd. En tegenwoordig poseert hij voor een schilderij van de Godfather. Tot slot een verhaal over de lijsttrekkersverkiezingen. Heel Nederland likt de vingers af bij de interne CDA en GroenLinks-strijd. Vrij Nederland analyseert de nadelen en komt ook tot wat voordelen. Zorgt ervoor dat politici hun nek durven uit te steken. Op termijn kan dat de standaard worden in Nederland, maar dan moet het internationale fenomeen van open lijsttrekkersverkiezingen wel worden. Deze en andere verhalen leest u uitgebreid in de weekbladen van deze week. We hebben het dit hele uur over het Nederlandse immigratiebeleid. En we praten daarover met Jasper Kuipers, vervangend directeur bij Vluchtelingenwerk Nederland. Met de verkiezingen voor de boeg in september is het voor vluchtelingenwerk Nederland de hoognodige tijd om een tienpuntenplan te introduceren om de situatie voor immigratie natuurlijk te verbeteren. Jasper Kuipers, nog steeds, je bent er nog steeds. Goedemorgen. Goedemorgen, Wat, hoe willen jullie die politiek dit meegeven in dit plan? Wat willen jullie ze meegeven? Nou, Het belangrijkste punt dat we willen meegeven is van geef asielzoekers en vluchtelingen weer een, een menselijk gezicht. Heb het niet alleen maar over aantallen, maar praat uh, over mensen. Dat is eigenlijk de kernboodschap van onze uh, campagne. En en als we positief erop instaan, wat verbetert het dan? Nou ja, de nadruk op cijfers moet verdwijnen. En we moeten het echt weer hebben over... hé, hey, dit zijn mensen, wat kunnen ze betekenen voor onze samenleving? Een deel van deze mensen heeft bescherming nodig. Die bieden we ze, en die kunnen blijven. Die moeten hier kunnen meedoen. Een deel van deze mensen kan niet blijven. En we praten met die mensen realistisch over, over terugkeer... naar landen van herkomst of andere landen. Ja, we pakken er even een puntje uit uit uw tienpuntenplan. Tien Punt twee in jullie plan is een eerlijke en zorgvuldige procedure... waarbij oog is voor het belang van het kind... Hoe ziet u dat voor zich? Ja, een eerlijke en zorgvuldige procedure. He, je ziet dat de overheid heel erg de nadruk op een snelle procedure legt. Op zich is dat, een, is, is dat ook wel in het belang van asielzoekers. Snel weten waar je aan toe bent is voor, is voor iedereen prettig. Maar je ziet ook dat de overheid soms wel een beetje te snel gaat. En dat mensen niet eens weten, uh, bij wijze van spreken, dat ze in Nederland zijn aangekomen... voordat ze alweer uh, moeten vertrekken. Dus dat, dat moet toch wel anders. En uh, ja, we hebben natuurlijk de afgelopen, uh, afgelopen jaar met name gezien dat kinderen heel erg in de belangstelling staan. Kinderen zijn natuurlijk extra kwetsbaar binnen die procedure. En uh, die verdienen uh, een bijzondere aandacht. Ja. En uh, nog een ander puntje. Natura uh, punt 9. Naturalisatie versoepelen. Uh, de mogelijkheid voor vluchtelingen om Nederlander te kunnen worden. Uh, dus dat betekent dat er steeds meer vluchtelingen Nederlander moeten kunnen worden. Gaat dat niet een overschot opleveren? Nou, de aantallen waar we over praten zijn beperkt. Als je kijkt op jaarbasis mogen zo'n vijf zo à zesduizend mensen uh, blijven in Nederland. Nou, als je dat deelt door het aantal Nederlandse gemeenten, dan, uh, nou, dan die vermengen die zich zo. En waar het ons om gaat is, van, hè, als, je, als je vindt dat mensen mogen blijven, uh, laat ze dan ook meedoen. Laat ze helemaal Nederlander worden en leg niet allerlei beperkingen op, want dat, uh, dat is voor niemand goed. Nou, en de veel asielzoekers hadden het net al over de kinderen. Ja. Die denken, laten we maar kinderen nemen, de procedure van acht jaar een beetje uitzitten, uh, omzeilen en dan mogen we blijven. Dat is de wet. Nou, nou, dat is, nou, dat is nog niet de wet. Dat is een wetvoorstel van de, de PvdA en de ChristenUnie die vorig jaar uh, is ingediend en die nog moet worden behandeld in de Tweede Kamer. Maar moeten we dit niet tegengaan dat dit kan gebeuren? Want dat is eigenlijk gewoon een optie om te blijven en kinderen te nemen. Ja, goed, Je ziet eigenlijk die wet, misschien goed dat ik het even uitleg. Uh, die wet uh, zegt dat, uh, dat het op een gegeven moment uh, het belang van het kind zo zwaar gaat wegen... dat we moeten zeggen dat kinderen blijven. Hè? Je moet er toch niet aan denken dat je acht jaar lang in onzekerheid... in allerlei procedures en twijfelende overheid uh, mm -hmm. uh, verkeert. En op een gegeven moment zeg je, nou, acht jaar lang al hier naar school geweest... vriendjes gemaakt tot de basisschool, middelbare school uh, uh, uh, uh, meegedaan. En dan op een gegeven moment zeg je, nou... Ja, en dan moet je weg naar een land waar je eigenlijk niet eens meer kunt herinneren dat je er vandaan komt. Op een gegeven moment is de grens bereikt. Dat wetvoorstel zegt, na nou acht jaar, dan draait het gewoon om. Gaat het belang van het kind voorop en, en moeten ze blijven. En het is aan de overheid om ervoor te zorgen dat binnen die acht jaar gewoon duidelijkheid ontstaat. Ja, en met uh, de verkiezingen in het vooruitzicht dus een tienpuntenplan. Uh, ja, hoe moet ik me dat voorstellen? U heeft een tienpuntenplan. Stuurt u dat op de post naar de politieke partijen uh, toe? Uh, stuurt u het op de e-mail? Of, of hoe gaat dat eigenlijk? Ja, het is natuurlijk een spannende tijd, verkiezingen. Wij waren ook weer overvallen door het val van het kabinet meteen uh, aan de slag gegaan. Nou, je, je kunt je voorstellen, uh, politieke partijen hebben het razend druk, Kamerleden ook... en maken uh, graag gebruik van de expertise van organisaties organisatie als Vluchtelingenwerk. Wij helpen ze mee met het nadenken over mensenrechten... en specifiek uh, de rechten van vluchtelingen en asielzoekers. En we doen uh, tien voorstellen aan alle partijen om op te nemen in hun verkiezingsprogramma. En welke partijen zijn het meest geïnteresseerd, denkt u? Nou, ik denk dat alle partijen wel geïnteresseerd zijn in mensenrechten. En het is wat ons betreft ook... Uh, we zijn geen uh, politieke organisatie, dus het is, uh, voor, voor ieder moet er wat, uh, wat inzitten. En uh, we hopen natuurlijk met name dat, uh, uh, dat partijen die straks in de regering komen... Dat die, uh, dat die dit opnemen. Want we zijn wel erg geschrokken van het, uh, van het vorige regeerakkoord wat dat betreft. Ja, want, want wat zou echt, als u één ding mocht zeggen... als u één ding mocht veranderen, wat zou het zijn? Ja, dat is wel heel erg, uh, heel erg lastig om te, om te kiezen. Maar dan zou ik toch zeggen van uh, geen beperking van, uh, van beschermingsgronden. Geef mensen die uit hun oorlogsgebied komen gewoon de bescherming in Nederland die ze verdienen. Dus... Uh, uh, schaf het categoriaal beleid niet af. Nou, mooi plan, uh, mooi tienpuntenplan. Uh, als we toch kijken naar de Nederlandse kiezer... dan is hij wellicht over het algemeen wat kritischer over asielzoekers... Uh, uh, de, dan dat uw organisatie is. Hoe realistisch is het dat uh, ook maar één van deze punten uh, nog overeind blijft... op het moment dat er de debatten gaan worden gevoerd? Nou, ik, ik denk dat het uh, in de ogen van het publiek... Is, wordt het onderscheid tussen vluchtelingen en uh, andere migranten vaak niet gemaakt... Nee. Uh, en ik denk dat het belangrijk is om dat onderscheid wel te maken. Hè? We, hadden het, we hadden het al eerder in de uitzending over, over gelukszoekers. Nou, vluchtelingen zijn geen gelukszoekers. Het zijn mensen die echt uh, om goede redenen uh, hun land hebben moeten verlaten. Omdat er oorlog is, omdat ze worden vervolgd. Nou, gelukkig maakt de politiek dat onderscheid uh, wel. Zelfs uh, uh, rechtse partijen maken mm. dat onderscheid ook echt. En uh, wat dat betreft heb ik wel vertrouwen. Maar het gaat vooral om het waarborgen van die mensenrechten. Het waarborgen van, dat men, van die menselijke maat in het, in het uh, asielsysteem. Nou, je was dit uur bij ons in de studio al om te praten over het immigratiebeleid. We zullen zien hoe de Tweede Kamer het oppakt. Jullie tien plannen van Vluchtelingenwerk Nederland. Jasper Kuipers is de vervangend directeur. Dank u wel. Dank je wel. Woensdag gehaktdag. Het uh, breekt zo lekker de week. Cliché of niet, de woensdag gehaktdag van vandaag is een bijzondere. In de Tweede Kamer verantwoordt het kabinet vandaag namelijk haar prestaties van het afgelopen jaar. Een jaarlijks terugkerende traditie, maar vandaag zou het zomaar een bijzondere kunnen worden. Het gevallen kabinet, de Koenhoes coalitie, de mogelijke positie van de PVV. Genoeg om te bespreken. We hebben het erover met Martijn van der Kooi, politiek analist van ambtenarennieuws.nl. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is deze verantwoordingsdag door de huidige politieke situatie van vandaag nu extra spannend? Nou, dat kun je wel zeggen. Kijk, uh, voorheen was het eigenlijk heel voorspelbaar. Je had uh, CDA, VVD en de PVV die de coalitie gedoogden. En het, de wereld staat eigenlijk uh, sinds dat uiteen is gevallen helemaal op zijn kop. En uh, nou, de PVV, zal, zoals we ze kennen. Uh, ja, het kabinet gaan aanvallen. En op een hele harde manier. Mm -hmm. Maar ook de SP en de Partij van de Arbeid. Dus er ontstaat een hele nieuwe oppositie. Uh, en dat gebeurt overigens nog niet morgen. Want morgen wordt dat rapport aangeboden. En dan een week later, dan vindt het echte debat plaats. Dus morgen is wel het startpunt, maar het debat is een week later. Ja, woensdag gehaktdag en dan volgende week woensdag... de echte zware extra gekruide gehaktdag. Uh, er ja. sta, staan een aantal partijen lijnrecht tegenover elkaar. Uh, denk bijvoorbeeld aan de, de Kunduz-partijen... van het lenteakkoord, crisisakkoord, Koendersakkoord, uh -huh. hoe je het maar wilt noemen. Uh, VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie. Die staan uh, ja, lijnrecht tegenover onder andere de PVV... en de Partij van de Arbeid. Hoe, hoe gaat de sfeer zijn eh, rondom eh, dag. Ja, kijk, het is, het is eigenlijk eh, nog bijzonderder, omdat eh, er a, een nieuwe coalitie is, b, er zijn verkiezingen, dus die partijen die in die koerdoes coalitie zitten, of lentecoalitie, coalitie die zijn ook concurrenten van elkaar. Mm -hmm. Dus aan de ene kant, wat ik verwacht, is dat ze natuurlijk het kabinetsbeleid uh, zullen steunen. Daar gaat het niet om bij Verantwoordingsdag, maar toch zie je altijd dat het, hè, dat het een rol speelt, zeker bij verkiezingen, van wie steunt wie en wie heeft welke fout gemaakt. Nou, er zullen die Kunduz-partijen zullen elkaar toch redelijk in evenwicht houden, maar uh, binnen die partijen staan er ook nieuwe mensen klaar. Hè? Bij GroenLinks staat uh, Tofik Dibi uh, te trappelen uh, van ongeduld om de nieuwe leider te worden. Bij het CDA uh, zit notabene minister Spies in het regeringsvak... Maar ze wil ook graag leider worden. Dus dat maakt hele, uh, het hele debat nogal onrustig, zou je kunnen zeggen. Ja, en hij had het net ook al over de PVV. Zie je er Wilderers ook voor aan dat hij de konijn uit de hoge hoed gaat trekken... en dat hij dingen die Mark Rutte heeft gezegd in het Catshuis gaat gebruiken tegen hem? Nou, kijk, uh, of hij die, of die echt uh, papieren tevoorschijn haalt, dat waag ik te betwijfelen, Want er is heel veel vrijgegeven hè, nadat uh, het is geploft. Maar ik denk dat hij een heel enorm groot uh, toneel gaat maken van Europa. En ook uh, de premier en alle partijen die uh, voor Europa zijn, hij wil zelf uit de Europese Unie stappen, hij wil af van de euro. Hij zal uh, die partijen echt uh, alle hoeken van de Kamer laten zien op dat punt. En misschien wat er dan ook is besproken uh, in, in het, op het kathuis, zal hij misschien toch wel aan gaan refereren. Dus uh, ik, ver, ik verwacht wel dat er wat, dat er wat vuurwerk uh, ontstaat. Nou, je hebt het al over vuurwerk. Welke partij gaat er nu het sterkst uit de, het beste uit de verf komen vandaag? Uh, het is heel moeilijk te zeggen... omdat uh, het toch een, een, een strijd is tussen allemaal partijen... die uh, niet groot zijn en niet klein. Hè? Dus we hebben nu in Nederland vier partijen die ertoe doen... Uh, en een aantal partijen die nog redelijk groot zijn. En de vraag is een beetje... Uh, wie, wie tegen wie wordt het spelletje. Hè? Want dat is eigenlijk... Uh, als, als je verkiezingen hebt... dan willen mensen altijd een, een, een voorstander en een tegenstander. En wat ik eigenlijk een beetje uh, verwacht... is dat de VVD een van de grote partijen zal worden... waar uh, heel veel andere partijen hun pijlen op gaan richten. En dat mogelijk de SP of de PVV... die andere partij gaat worden die, waar de strijd zich tussen bevindt. En, en, de, en Maar... Kijk, die beconcurreren elkaar op heel veel punten, want, want uh, ja, ze hebben de, dezelfde kiezers voor een deel, ze hebben voor een deel dezelfde standpunten. Dus dat is nog best wel spannend tussen wie die strijd echt gaat plaatsvinden. Maar die politieke partijen willen altijd dat er een, een strijd tussen twee partijen gaat plaatsvinden. Want dat is het meest gunstige, omdat kiezers dan het gevoel hebben van ik moet voor de een of voor de ander zijn. Ja. En, uh, en dat de VVD erbij zit, is vrij logisch, omdat het de grootste partij is. En de partij van de premier. Ja, volgende week dus het, uh, het grote menu, om het maar zo te zeggen. Ja. Het grote diner. Uh, uh, vandaag komen we te weten wat er op het menu staat qua gehaktdag. Uh, dat rapport komt eraan. Wat staat er eigenlijk in zo'n rapport? Ja, kijk, zo'n rapport is uh, per ministerie uh, ondergedeeld. En daar staat in... Hoe, uh, ja, hoe het ministerie heeft gereld en zeld qua financiën. Dus men heeft bij Prinsjesdag afgesproken om bepaalde doelen te halen... en daar staat dan in, zijn die gehaald, zijn er overschrijdingen... Uh, dus het is ook best wel een beetje spannend van of Nederland eigenlijk wel op koers ligt... Hè? Want, uh, want daar gaat het dan, uh, dan om en zeker omdat er heel veel bezuinigd uh, moest worden... en nog moet worden, is dat relevant. En de Algemene Rekenkamer die heeft dat allemaal nagerekend. Dus er is ook een rapport van die Rekenkamer waarin staat of het allemaal wel klopt wat die ministers uh, en die ministeries uh, rapporteren. Nou, met dit rapport verantwoordt het gevallen kabinet vandaag haar prestaties van het afgelopen jaar. En de volgende week dus op een echte spannende woensdag dag: Het debat. Martijn van de Kooij, politiek, analist van ambtenarennieuws.nl. Dank u wel. Onze tijd zit erop. Wat ons betreft nog een hele fijne Nieuwe dag. Bakken. WNL. Nieuws in de nacht.